Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Reizigers op Schiphol hopen vandaag nog in het vliegtuig te kunnen stappen. Op de eerste dag van de meivakantie is het een grote chaos met veel vertragingen en annuleringen. Het komt door een flinke wind en baanonderhoud, maar ook door een spontane actie vanmorgen van bagagepersoneel. KLM zegt er alles aan te doen om mensen op een vlucht te krijgen. Wat wij zullen doen is zoveel mogelijk vluchten alsnog uitvoeren en zoveel mogelijk passagiers omboeken. En als dat vandaag niet lukt, dan zal dat misschien morgen zijn. Veel vakantiegangers hebben het vliegtuig verruild voor de internationale trein, zegt de NS. Parijs, Londen en Berlijn zijn populair en het kan zijn dat sommige treinen zijn uitverkocht. In het noorden van Japan wordt een boot met toeristen vermist. Er waren 26 mensen aan boord. Ze maakten een tocht bij een schiereiland. Het was slecht weer met hoge golven. Toen de bemanning meldde dat het schip aan het zinken was... begon de Japanse kustwacht een zoektocht met schepen en vliegtuigen. Bij een zeer grote brand in vier grote schuren van een biologisch pompoenbedrijf... in Irigem in Gelderland, is veel schade aangericht. Het vuur ontstond volgens Omroep Gelderland in een stapel fruitkisten... en sloeg daarna over naar een aantal huizen met rieten dak. Een aantal gebouwen, waaronder een grote schuur met pompoenen, is verwoest door de brand... Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Ik zie daar een steenhommel gaan. Ja, dan vliegt hij laag boven de grond. Ik denk dat hij een beetje aan het snuffelen is om te kijken of hij ergens een mooi plekje kan vinden voor zijn nest. Ja, hij gaat daar een graspol in volgens mij. Ja, hier hoor je wilde bije-expert Linde in actie. Want een honingbij die herkennen de meeste mensen nog wel. Maar wat dacht je van de akkerhommel, het roodgatje of het vosje? Dat wordt wat lastiger. En toch is het dit weekend de uitdaging tijdens de nationale bijentelling. Het is heel belangrijk dat we over de jaren heen kunnen zien of dat het beter gaat met de bijen of dat het nog steeds achteruit gaat. Wat we wel zien is dat er natuurlijk met de telling wel soms wat foutjes gemaakt worden. Omdat er ook uh, kinderen tellen of mensen die bijen niet zo goed kunnen herkennen. Maar we krijgen zo wel een beetje een indruk van hoeveel insecten er zo in de gemiddelde tuin voorkomen. Dan het weer. Het is op veel plekken nog zonnig. Ook morgen begint op veel plekken met het zonnetje. Later wat wolken en in het oosten kans op een kleine bui. Dan tussen de 16 en 17 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort rijdt het verkeer langzaam. Tussen Knopend Watergraafsmeer en Muiden. 4 kilometer met zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. En dat komt door de werkzaamheden aan de A9. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag.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 We hebben het allemaal in het uh, nieuws kunnen volgen. Een uh, wilde staking van uh, KLM-bagagepersoneel heeft geleid tot een chaotische dag op Schiphol. En uh, aan het einde van de ochtend riep Schiphol zelfs op om uh, niet meer naar de luchthaven toe te komen. Er waren uh, diverse vluchten van het uh, KLM uh, geannuleerd. En de staking is inmiddels wel beëindigd, maar nog steeds uh, chaotisch uh, daar dus. En uh, Corendon en uh, Toei waren helemaal niet blij met de oproep van uh, Schiphol trouwens... om uh, niet naar de luchthaven toe te komen, want die hadden helemaal nergens last van uh, Albert-Jan. Oh. Nee, alleen uh, KLM, dus hadden we moeten oproepen. KLM uh, vluchten uh, geannuleerd en mensen die met KLM vliegen, die hebben een probleem op Schiphol. Nou, in ieder geval een hoop uh, Tramalanta weer uh, op Schiphol. Maar het was, ook al, het, was, het was al voorspeld dat het... Dat weinig personeel zouden hebben, dat was één. Dus die drukte opvangen was één. Maar ja, die wilde staking komt er nog eens een keer overheen. Ja, dat was echt een uh, probleem. Dus we uh, ja. Nou ja, hopen dat het snel allemaal opgelost is uh, daar op uh, Schiphol. Vandaar dat we begonnen met de motors en airports U3 alweer. Ja, we gaan natuurlijk ook zometeen... Uh, gaan, hebben pit report. We gaan uitgebreid terugkijken op de kwalificatie voor de sprintrace... Uh, ...die uh, om half vijf van start gaat... Uh, want er was nogal wat gebeurd. Het was uh, slecht weer. Dan uh, regen en dan was het weer droog. En dan was er weer uh, in totaal uh, in, uh, in, overal uh, vijfmaal de rode vlag uh, gezwaaid. Dus uh, uh, uh, laten we zeggen, er was genoeg uh, te beleven uh, tijdens die kwalificatie. Maar in ieder geval... Max uh, had uh, deze keer uh, het voordeel, uh, want hij eindigde uh, op de pole position. Dus hij mag vanmiddag rijden. En als hij wint, dan krijgt hij dus, uh, want dat is ook nieuw, bij die sprintraces uh, krijg je dus, uh, de nummer 1 krijgt 8 punten en zo terug naar 1 uh, uh, punt. Dus 8 rijders uh, komen in ieder geval in de punten bij dit soort sprintraces. En uh, nou, het is over 100 kilometer, dus het is even gewoon uh, rode bandjes eronder, niet lullen en scheuren. Dus ik ben erg benieuwd hoe dat gaat. In ieder geval, ik het laatste, als een half vijf, die, die, die sprintrace van start gaat... kunnen we dat voor u volgen. En als er ontwikkelingen zijn, zullen we u dat uiteraard melden. We hebben half vijf ook gewoon tijd voor het dier van de week. Het uh, gaat, uh, gaat hartstikke goed uh, volgens ons. Want we hebben het ene dier nog niet in, de, in onze uitzending gehad... of hij is de volgende week alweer uh, onder dak. Dus dat geldt dat gold voor Guus en voor uh, Bumper uh, heel snel... Dus vandaar, vandaag weer een nieuw dier van de week. En die luistert naar de naam keizer. Ja, je bent ook een echte verkoper, albertjan. Uh, ja, dat dus, nee, uh, goed geluisterd naar ja, ons programma. Ja, zeker. Uh, wat ook niet ontbreekt is natuurlijk het gedicht van de week om kwart voor vijf. Het is een heerlijk heerlijke me me meedenknummer. Uh, uh, Heel positieve uitstraling. Ze zei hallo. Dus dat wordt een leuk gedicht van de week om kwart voor vijf. Ik zou zeggen, genoeg reden. SV Zandvoort gaan we natuurlijk ook nog weer naartoe. Uh, Wou je al iets prijsgeven? Of zeg je van uh, we maken daar. Nou, het gaat niet helemaal uh, volgens uh, planning. Nou, ja, dan dan laat ik dat zeggen. Oké, okay, dan houden we dat zo. Want uh, tegen, tegen half vijf gaan we tegen het einde van de tweede helft. gaan we natuurlijk weer live schakelen met Jan van der Leden. Wellicht uh, dat die bal niet goed is. De, dat er zou iets mee kunnen zijn. Maar dat horen we dan wel van Jan. Ik zou zeggen, genoeg reden om op het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Zfm-live.nl. Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg, Tina. Nogmaals, goeiemiddag en geniet van het lekkere weer. Hè. Nu het nog kan, want het wordt wel iets slechter... maar uh, ja, het blijft wel droog gelukkig. Jump into the the evidence she requires. Take five She's got a Don't think it when it comes to me Making Monday, so She smiles But that's cruel If you knew what she think If you knew what you was after Sometimes you won't Say yes, please, thank you Sometimes you want wonder And you ask yourself to get Estoy puesto para ti, tengo una noche a Medellín, y te pa' el gin, nena, dime si tú estás para mí, como yo estoy puesto para ti, tengo una noche a Medellín, y te pa' el gin Te voy a hacerte completa. Está buscando que yo le meta, ya llegamos a la meta, ahora bueno, nadie ya aprieta, mí y me puse la palentra. Mami, no te haga vente pa' que tú eres brava Me gusta porque eres malvada Me está operada y así está la mirada Y me ayuda a contar billete Saca su juguete, to' ya saben que le metes Tú sabes, no ando Encima mío te quito el brazalete hey, Na, dime si tu estás pa' mí Como yo estoy puerto pa' ti Te una noche a Medellín hij de power in. nena dime si tuutta pa'amie, omhoog je ertoe is puut op a'tie, de een te pago el jean, si tú quieres yo te pago el jean, te llevo el mandarín y te hago bling blin, mi iPhone suena rindream, me está llamando el dinero fácil, Guateando en mi drink, esa gasta lo toca guayeteo, fumeteo, que yo me la robé y formemos el pariseo. A mí me gusta el rebuleo, a ti te gusta el payacleo, como yo a ti te leo, así que toma el guarajeo. Ese si yo me enreo y ahora mismo te volteo. Más tú eres la única que sabe mis deseos, A ti yo no te bromeo. Baby, haglámonos sin miedo Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Es una noche en Medellín Y te pa' el jean Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Es una noche en Medellín Y te pa' el jean Ey, ey, Ramos J Al más que suena Pa' que sepa. Ja, de zingel van uh, Chris, me, me en Onatsia, uh, Emeline. Het is tijd voor de Pit Report. FM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. En dat is al vlak voor de race. Ja. daar hebben we het over de sprintrace, Zo dadelijk om half vijf. Het wel weer even winnen zo'n weekend, uh, Albert-Jan. Ja, het, is, uh, het blijft bij drie keer. Hè. Het zal drie keer? Uit, uit, ja, klopt. uitbreiden naar meerdere keren, maar het blijft bij drie. Want het is, ja, het is toch een uh, andere manier. Van racen. God. Missals, zou Het zal Sanford ook een sprintrace gaan worden. Ja, maar dat wordt het niet. Nee, staat niet dat is rest. niet... Uh, nee, staat niet okay. Goed, uh, we kijken even uitgebreid terug naar die uh, zo uh, ja, toch, uh, die roerige kwartfinale... Uh, kwart, uh, laten we zeggen, kwalificatie van uh, de Formule 1 gister, uh, gisteravond. Uh, maar Max Verstappen heeft dus de pole position voor de sprintrace uh, bemachtigd vanmiddag... richting de Grand Prix van Emilia-Romagna... Dat betekende dat de Red Bull-coureur de sprintrace vandaag vanaf de eerste startpositie begint. Verstappen kwam in een tumultueuze kwalificatiesessie met liefst vijf rode vlaggen... Op het juiste moment tot de snelste tijd. Op de intermediate band zette hij een tijd neer van 1.27.9. Na de hervatting kwam met drie minuten op de klok niemand meer tot die tijd. Charles Leclerc begint vandaag als tweede. Zijn Ferrari-teamgenoot uh, Carlos Sainz start dan slechts als tiende na een crash in Q2. Verstappens scompaan Sergio Perez werd zevende tijdens de kwalificatie... waarin de weersomstandigheden veelvuldig veranderden. Landon Norris, McLaren en Kevin Magnussen van Haas... staan vandaag op de tweede startrij. En dat is voor Kevin Magnussen van Haas natuurlijk absoluut uh, een hartstikke groot hoogtepunt. Tijdens die sprintrace zijn er meer punten te verdienen dan vorig jaar. De winnaar vandaag verzekert zich niet alleen van de eerste startplek... tijdens de hoofdmoot op zondag, drie uur... maar legt ook beslag op acht WK-punten. De nummer twee pakt zeven en zo loopt dat af tot en met nummer acht... De eerste heat in Q1 lag, uh, vrij, lag gisteren enige tijd stil... nadat de remmen van Albon aan de achterkant van zijn Williams vlamvatten. Alle coureurs reden al snel op een zachte band... nadat het, uh, het al enige tijd gestopt was met regenen in Imola. En de regenbanden niet meer nodig bleken. Naast Albon overleefden ook Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, beiden van Alfa Tauri... Nicolas Lafitti van Williams en Esteban Ocon van Alpine de eerste schifting niet. Leclerc was de snelste in Q1 met een halve seconde voorsprong op verstappen. Lewis Hamilton was uh, in zijn flink op en neer stuiterende Mercedes slechts 4000 van een seconde sneller dan Tsunoda en haalde Q2 dus ter nauwer nood. Na de start van Q2 was de directe kwestie voor tempo maken voor de coureurs op de slicks, omdat er meer regen in aantocht was. In die push-rondjes uh, galoppeerde Leclerc's teamgenoot Carlos Sainz zich. De Spanjaard rijdde met een nieuwe motor in Imola, knalde de muur in. Twee weken geleden in Melbourne viel hij ook al uit tijdens de race. Omdat het vlak erna ging regenen, waren er geen verbeteringen meer nodig. Beide mercedes coureurs Hamilton en George Russell vielen daardoor weg naar Q2. Evenals Mick Schumacher, Janne en Lance Stroll. Verstappen ging uh, met de snelste tijd door naar Q3... en voor Forsyth en Lando Norris. Het was de eerste keer dat de Japanse uh, grid van 2012... dat er geen Mercedes-coureur in Q3 actief was. Bij aanvang van Q3 stopte het met regen op Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Maar kwamen de coureurs wel in, op intermediates naar buiten... op het weer nat geworden asfalt... Een crash van Kevin Magnussen zorgde al snel weer voor een rode vlag... maar de Deense coureur van Haas kon zijn weg weer vervolgen... dus het oponthoud bleef binnen de beperken. Net nadat Verstappen de op dat moment snelste tijd neerzette... vloog Valtteri Bottas van de baan. De Fin zorgen daarmee voor een vierde rode vlag in de kwalificatie. Verstappen zette de rapste tijd neer... nadat hij de gestande Bottas passeerde... En stelde, flink, uh, en stelde flink van het gas af te zijn gegaan... onder die toen nog gele vlag situatie... Op de beelden was het dan ook duidelijk te zien en te horen. In de slotfase was de baan erg nat. De kwalificatie werd daarop voortijdig beëindigd... nadat Norris voor de vijfde rode vlag zorgde. Op Paul van Verstappen kwam, ook de pool van Verstappen kwam dus niet meer in gevaar. Kijken we nog eventjes naar die start van, uh, van de startopstelling uh, van de sprintrace... van middag om half vijf over 100 uh, ronden... Uh, Max dus op Paul met de snelste tijd 1.27.9. Op de tweede plek Charles Leclerc met 1.28.7. En op de derde plek Lando Norris van McLaren. Uh, dus met 1.29.131. Verrassend, mooi en uh, gegund. Op een vierde plek vinden we Kevin Magnussen van Haas. En dan op een vijfde plek Fernando Alonso. Ook een uh, mooi mooie resultaat. De zesde staat Daniel Ricciardo. Hij kon vanmorgen trouwens niet racen tijdens de vrije training. Zeven Sergio Perez. Acht Valtteri Bottas. Negen Sebastian Vettel. En tien Carlos Sainz Jr. En dan denkt hij van waar zijn die Mercedes gebleven? Nou, Russell start als elfde vanmiddag en Hamilton als dertiende. Morgen om drie uur op de speciale kanalen live te volgen. De Formule 1 race van Romagna. Even kijken wat is de, de officiële titel. Dat vind ze altijd leuk om te weten. Emilia, Emilia Romagna. En uh, dat begint allemaal om drie uur. Voor beschouwingen natuurlijk uitgebreid voorafgaande op de speciale sportkanalen. En als ze terugkomen gaan we racen. Altijd, althans, dat zegt altijd iemand. Hè? Uh, ja. want, uh, weet je nog? Klopt. Ja. Nou ja, dat is uh, dit jaar dus uh, niet meer uh, helaas uh, als commentator. Wat ook nieuw is trouwens, hè, de eerste acht die krijgen dus uh, punten uh, bij de, bij de race uh, straks uh, om half vijf. Maar uh, Max Verstappen is ook het hele weekend de pole position houder. Dat is okay. ook uh, nieuw, want uh, normaal gesproken was het altijd zo... dat uh, degene die de sprintrace wint ook de pole position houder van het weekend is. Maar dat hebben ze dus veranderd in uh, degene die uh, de sprintrace mag beginnen. Die is de pole position houder van het hele weekend... Wie morgen op de eerste plek gaat starten, dat is de winnaar dus van de race van zometeen. Zometeen eerst het voetbal trouwens. Het origineel ken je natuurlijk wel van uh, Casey en de Sunshine Band. En Kip uh, It Up, en uh, dit was uh, de uitvoering van Cut and Move, en, uh, inderdaad, ja. met het uh, gelijknamige nummer. We gaan weer uh, naar Duitserspel toe, naar uh, Jan van der Leden. Want uh, Jan, uh, we zitten zo'n beetje aan het einde, denk ik, hè, van de wedstrijd van ja, vandaag. We zitten, we zitten in de zogenaamde spare time hè? Ja, en hoe gaat het uh, met, uh, met ons? Nou, we maken inderdaad net uh, 1-2. Dus. Uh... We kwamen 1-0 achter in de 79 e minuten, bij een 74 minuut en even later, uh, 6-7 minuten later werd het uh, 0-2 uit uh, de scrimmage, een beetje onterecht, die eerste was wel een mooi doelpunt. En ik moet zeggen dat de voetbal inderdaad had iets beter voetbal, Ik kreeg ook even de betere kansen. En weinig. Maar ja, net maakten we toch nog even uh, 1-2. Oké. Okay. We hebben nog... De klok staat op 90, dus uh, we hebben nu, krijgen we nu een vrije trap te nemen. Dani wordt ondersteboven gekregen. Dus het zou in principe nog kunnen, maar het dat, dat lijkt me echt sterk. Nou, iedereen uh, naar voren, neem ik aan. Nou ja, de bal is uh, in ons eigen trapgepiet genomen, een vrije trap. Het dus is een bal. Gaat ik ga morgen links kanten. ik speelt een ding in de kast. Hij is alweer. Hij zit alweer. Hij zit alweer. Hij ruikt de rijk, bal kruip. En een uh, jongen had net over. De bal is nu weer bij Daan. Jullie van der Linden, maar hij maakt haar, langs de zwarte lijn. Die heeft Friese Soms in de minibal. Die gaat de mannetje voorbij. Een paar stuk terug, maar dat viel op. Het wordt keihard genoeg, dan ga je die nou in. Nou ja, ze wachten maar, ze wachten maar, dan pak je maar inderdaad in. Maar dat doen ze niet, want ik weer een jonge land. Nou ja, zonde zeg. Ik vrees het ergste, heren. Ja, het ziet er niet uh, best ja. uit, uh, in, maar, in ieder geval. Nee, nee, nee. Het, het wil allemaal net niet. Nee, nee, dat, dat, is, uh, dat is duidelijk. Nou ja, Jan, uh, helaas dan uh, toch een, uh, ja, eigenlijk uh, niet echt verwachte verliesvraag. Uh, nee, absoluut niet. En ik, ik hoop dat misschien dat de tegenstanders ook punten laten liggen dat de schade niet zo heel erg is. Maar ja, je weet het niet. Ik weet het nog niet. Nee. Ik weet er nog helemaal niks van. Nou ja, we gaan er vanuit dat uh, 1-2 ook uh, de eindstand uh, wordt. Dankjewel Jan, uh, voor je bijdrage vandaag. Anders laat ik het weten. Jazeker. En geniet van het uh, mooie weer. En we gaan elkaar volgende week dan weer uh, spreken. Ja. We gaan toch even weer terug. Oké, okay, gaan we zeker nee. doen. Dankjewel. Hè. Hoi. I want you to want me. Leuk hè, als van een plaat de live versie ook daadwerkelijk de hit wordt. Nou, dat geldt ook voor deze single uit de jaren tachtig. Die we eigenlijk met z'n allen nog wel mee kunnen doen. En het blijft wel een leuk plaatje ook voor op de radio. Shiptrick en I want you to want me. Het is half vijf geweest. heer Keizer, stelt zich even aan je voor. Uh, ik ben een Duitse herderman van net één jaar jong. En ik ben op zoek naar een echte herderfreak. Naar mensen ben ik vriendelijk, enthousiast en erg aanhankelijk. Ik wil heel graag liefgevonden worden en ik trekt dan ook alles uit de kast. Zo ga ik lief tegen je aanzitten of bij je in de buurt. Aandacht van mijn eigen mensen zou toch fantastisch zijn. Kinderen ben ik niet gewend in huis en ik ben een beetje voorzichtig. Dus een huishouden met kinderen vanaf 12 jaar lijkt mij een beter idee. Ik vind andere honden echt superleuk. Toch zoek ik een huis voor mij alleen. Het is namelijk de hoogste tijd... dat alle aandacht op mij alleen gevestigd gaat worden. Ik verdien het, vindt u ook niet. Loslopen kan ik helaas niet... dus een eigenaar die mij altijd aangeleind houdt... is wat ik zoek. Hopelijk vindt u dat geen probleem. Ik heb geoefend in het asiel in een kamer... waar ik even alleen moest wachten... tot de medewerkers weer terug waren. Dit deed ik heel braaf en rustig... maar wat was ik weer blij... Toen ze terug waren. Ik zoek mensen die mij dit rustig aan kunnen leren... want helaas is er niet bekend of ik echt alleen thuis kan zijn. Ik vind de bench een fijne plek... en deze zou ik graag meenemen naar mijn nieuwe huis. Met katten of kleine huisdieren kan ik niet samenwonen... dus ik zoek een huis zonder deze gekke wezens. In de kennel ben ik netjes zindelijk en sloop ik niet... want ik ben een grote jongen. Ik ben een actieve man en ga graag mee wandelen. Ik ben nog een beetje onnozel. En al heb ik nog niet zo'n goed concentratievermogen... is een cursus zeker aan te raden, hoor. Misschien word ik wel een van de beste van de klas. Ziet u het zitten en heeft u uh, tijd en ervaring met pubers? Dan hoor ik graag van u. En waar verblijft Keizer? Keizer verblijft in het dierenhuis Kermeland, Keesomstraat 5 in Zandvoort.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 Uh, verdient een thuis. Oh de nee, ke keizer heet hij. De keizer is een herder. De herder keizer verdient zeker een thuis. Dus hij is nog lekker jong, kan dus nog een heleboel leren. Zeker weten, en uh, voor je het weet... heb jij een keizer in huis tijdens Koningsdag. Dat is ook mooi, toch? Dat dacht ik wel. Nou, de sprintrace is inmiddels uh, voor start gegaan. Zo dadelijk uh, meer uh, daarover. Maar eerst uh, weer even lekkere zonnige muziek... op een zonnige zaterdagmiddag hier in Zandvoort. Hier is San Salvador... Zonnige klanken waren dat van uh, Asoto en uh, San Salvador. Sprintrace, nou er gebeurt wel het een en ander. Daarover hoor je zometeen meer op de Sanfoortse Radio. Maar eerst deze lady. Hier zijn de Commodores. Da -da -da. En uh, Lady Hoos met de sprintreis, Albert-Jan. Uh, oh ja, die werd al gauw uh, even stilgelegd. hè? Ja. Want uh, ja, dit is, we zijn net weer herstart. Maar laten we even teruggaan naar die allereerste start. Uh, Leclerc was een stuk beter weg dan uh, Max Verstappen. Dus die nam de, de pole position uh, over van Verstappen. Nog voor de eerste bocht. Hij moest, Verstappen moest juist Zelfs na uitkijken dat hij niet ook nog de derde plek aan Norris, dat Norris hem ook nog verschalkte. Maar dat wist hij, die tweede plek wist hij te houden, maar de tijd loopt steeds op. Het begon met 0,02, maar hij zit nu al op 0,9 seconden, dus hij kan het tempo van Leclerc niet volgen. Maar goed, ze zijn weer onderweg en de, de auto van, na de crash van Tsu, is, die is eruit. Dus die, die doet niet meer mee, want die auto was te zwaar beschadigd. Na een aanrijding naar zijn voorwiel. Oké, okay, nou we hebben één Leclerc, twee Verstappen en drie Norris. Zo het gedicht van de dag. Ze zei hallo. Maar eerst gaan we deze nog voor je draaien. Margriet Eshuis. Ook zo'n lekkere hit klassieker is deze. De Black Pearl. Deze dame Margriet Eshuis kennen we uiteraard uit het band Lucifer. En dit was een solo plaat van haar, de The Black Pearl. Het gedicht, ze zei hallo. Ik weet nog heel goed hoe het gebeurde. Ik stond wat te hangen in de kroeg. Een groot feest met al mijn vrienden, helemaal los tot smorgens vroeg. En toen... Toen zag ik jou. Ik weet nog goed... Het was in november. Ik zag jou daar staan en ik dacht... Ik droom. Jij liep naar me toe. En het was niet voor even. Mijn hart ontplofte toen gewoon. Het leven was gelijk een feestje... Op dat moment toen jij verscheen. Je lag... Je mooie, lange haren. Je bent zo mooi. Waar gaat dit heen? Ik kan er gewoon niet omheen. Je zei hallo. Je zei hallo. Van die nacht heb ik geen spijt. Er bestaat voor mij en voor jou geen tijd. Hallo, zei jij. Ik kan hier alles bij je kwijt. Je bent een topper van een meid. Je zei hallo. Je zei hallo. Er is nu geen dag die voorbij gaat... dat ik niet denk aan dat moment. Want jij, jij stapte toen zomaar in mijn leven. En het bleef niet bij een one-night stand. Het leven was gelijk een feestje. Op dat moment dat jij verscheen. Je lach. Je mond, je lange haren. Je bent zo mooi. Waar gaat dit heen? En ik wil er niet omheen. Het leven is niets zonder liefde. Zonder jou ben ik alleen. Je bent mijn allergrootste liefde. Want iemand zoals jij ken ik er geen.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 Ik zag jou daar staan en ik dacht ik droom het is een Jij liep naar mij en werd steeds heten. Mijn hart ontplofte toen gewoon Het leven was gelijk een feestje Op dat moment toen jij verscheen En als ik uh, de videoclip van deze van uh, Bart Heemskerk en ze zei hallo uh, bekijk. Dan zeg ik ook uh, hallo dan. Uh, jeetje, mineetje zeg. Ongelooflijk, hè? Wat een uh, lekkere muziek. Uiteraard naar uh, het origineel van uh, René Froger. En just say hello. Zo dadelijk gaan we even praten met. Uh, ja, ik hou dit gewoon als vlugplaat. Uh, gewoon, uh, Fred. Met Fred hij, zo meteen naar deze. Blussen, aderlagen, je mussen aan de wotkaalste Russen Ik heb anders mijn diploma's Ik zeg het je niet zomaar, het is pompen of we En we zeggen nooit homa maar me als shooter, toeter op mijn watersvoeten Een complimentje voor je vader en je moeder Je bent helemaal met type en je laat me zo genieten Daakbril op en mijn daken in de diepe Ik wou bijna zeggen over de sprintrace uh, Albert-Jan Saraije rondjes, hè, zullen we maar zeggen. Ja, want uh, Leclerc die heeft uh, toch wel een redelijke voorsprong op de nummer 3, uh, Perez. En Max zit tussenin op uh, 1,3 seconden. Dus uh, Max kan het tempo van Leclerc nog wel aardig uh, bijhouden. Ondanks dat uh, Leclerc al diverse keren de snelste ronde heeft neergezet. Die net werd neergezet trouwens door Sergio Peres. Aangeschappen is uh, Fred. Hij is er uh, gelukkig weer. in uh, zo met Entertainment for You. Hoi, Fred. Ja, goedemiddag. Hé, hey, heel, heel goed. Hele Ja, daar zijn we weer. Ja, zeker. Hoe is ja. je week geweest? Lekker? Ja, heerlijk. Mooi. Ja, over het weer niet te gaan. Nee, hè? Nee. nee. Absoluut niet. Als Mooi. het zo de hele zomer blijft, dan ben ik blij. Dat, dat bedoel ik. Daar, daar tekenen we voor, uh, ja, Fred. Zeker weten. Nou, straks weer een uh, Entertainment for You. Wat ga je daarin allemaal doen? Vandaag eventjes uh, geen bezoek. Maar we gaan wel eventjes wat mensen bellen. En uh, we beginnen met Harry Jansen. En zijn nieuwe single heet Een Echte Vriend. Die zou ja, eigenlijk in de studio zijn vandaag. Maar ja, toch uh, in verband met uh, de reisafstand... Uh, ja, vond hij het toch iets te ver. En we gaan bellen met Hans de Mutten En zijn nieuwe single heet Dan Begint Het Te Leven waar dat over gaat weet ik niet maar <laughs> nou ja, nou ja ja ja god wat zullen we zeggen je weet het ja, niet nee nou, je weet het niet dat gaan we straks even vragen in ieder geval oh ja durf je dat ja, dat ja, ja, ja. gewoon vraag wat bedoel je daarmee oké okay. En Ryan Niekerk gaan we bellen. En uh, zijn nieuwe single heet... Ik zal haar nooit meer vergeten. Kijk, kijk, kijk. Waarschijnlijk is, is hij uh, op vakantie geweest. En uh, heeft hij uh, ja, vakantieliefde ja, gehad. Ja, uh, vlinders in de buik. Ja, ja, ja. Dat denk ik wel. We kennen allemaal wel dat gevoel, toch? Ja, dat uh, ongetwijfeld. Ja, ongetwijfeld wel. Ja, ja. He, ik ook. <laughs> Albert-Jan? Ja, die is, dat, is al, die geleden, dus die is al die geleden. Die blijft veel. Ja, oh god, oh god, oh god, oh god. <laughs> Er staat me vaag iets bij. <laughs> ja, ja, ja. Hoe heet ze? ben je dat vergeten? Dat, dat ben ik vergeten. Hoe ze heet, ben, dat ik ze ben ik vergeten. Dat ben ik vergeten, vergeten. <laughs> <ik> vergeten ja. <laughs> <laughs> Oké, okay, Frit. Nou, zometeen uh, verzoekplaat ook weer. Uh. Welkom. Ja, zfmartiesten.nl. Even een mailtje sturen. Dat heb ik even niet goed uh, verstaan. Wat zei je nou? www.zfm.nl ja? Artiesten.nl Kijk, een kind kan ja, de was doen. Zo is het en uh, anders eventjes bellen, mag ook. Nou zeker, 57 303 of 57-31969. En dan komen ze vanzelf hier terecht. Zo is dat. Nou, we zijn de sprintrace uh, aan het kijken trouwens. Nog uh, vier ronden te gaan Leclerc uh, op uh, plek 1, maar. Uh, Max komt wel heel snel dichterbij, Albert-Jan. Uh, ja, hij stond bijna over een uh, ruime seconde heen. Maar het is nu uh, 0,6.62. Heeft kom... hij ook DRS dan? Uh, nee, hè? Hij komt eraan. Ofwel? Ja, met de sprint race? Natuurlijk Moe... moet je DRS hebben, toch? Geen idee. Ik Dacht of dat, uh, nou, uh, nou, kijk, kijk, kijk, kijk. kijk. Oh, nee, dat kan ik het weer net niet zien. Nou, oké. Okay, spannend, nou, ja. dus, uh, spannend slot met uh, ja. nog uh, inderdaad een kleine e Voorsprong voor uh, Leclerc en Perez zit er op uh, 6,5 seconden achteraan. Maar goed, Leclerc stapt ook even op het gaspedaal. Het verschil is nu weer 0,8. Dus, uh, dus kijk, ze hebben wel DRS, hoor. Maak je maar eens in zit Oh, okay, kijk, daar komt hij. Ja, zit ernaar, nou, hij, op, hij zit, ernaar, hij, dan, even, even, hij zit Rustig, rustig. wel punt 4. <laughs> even kijken, kijken, kijken, kijken. Always look on the bright side of life, hè? Ja, ja, <laughs> ja. Dus, nou, dat, nou, je, je kan mooi zingen trouwens. Dus uh, ja, ja, ja. helemaal goed. Dus. 0,4 nog steeds, hè? Ja, Jeze, nu, nu, wat spannend. En nu geeft hij weer 0,6 aan. Dus Oké, okay, Blijf ja. spannend tot aan de laatste ronde. Nog drie ronden te gaan. Wij zijn er uh, volgende week weer uh, met uh, Zandvoort op zaterdag. Morgen even een dagje vrij. Ja, daar dus, we. Uh, Zitten we in uh, Imola? Imola, ja, daar moeten we ook weer een keer heen. Uh, dus uh, nou goed, volgende week zaterdag zijn we er weer. Dus 2 en 5. Wij zeggen tot dan en veel luister plezier dadelijk uh, na 5 uur met.